Voor spoedige start. Dunker Wolthuis met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe tip die mogelijk leidt naar de oplossing van de moord op oud-minister Els Borst. De tip kwam bij de politie terecht via Peter R. De Vries, die erover vertelt in Nieuwsuur vanavond. De dader is mogelijk een psychiatrische patiënt die in een GGZ-instelling zit. Oud-minister Els Borst werd 8 februari in de garage van haar huis in Beeldhoven om het leven gebracht... na thuiskomst van het D66-congres in Amsterdam. RTL zegt bewijs te hebben dat vlucht MH17 is neergehaald door separatisten. Het programma heeft vanavond drie foto's laten zien... die zijn genomen door een man die niet ver van het rampgebied woont in Oekraïne. Op twee foto's is een rookpluim te zien... die vermoedelijk veroorzaakt is door een raket die is gelanceerd. De foto's zijn onderzocht door experts en zij denken dat de foto's echt zijn. In de Franse stad Nantes is een automobilist ingereden op bezoekers van een kerstmarkt. Er zijn tien gewonden, van wie vijf ernstig. De pick-up reed rakelings langs een huisje waar glühwein werd verkocht, raakte enkele mensen en kwam tot stilstand tegen een paal. De man was volgens ooggetuigen verward en stonk naar drank. In zijn auto zou een schrift zijn gevonden met wartaal. De automobilist probeerde zich na zijn daad dood te steken. Zanger Joe Cocker is overleden aan de gevolgen van longkanker. Hij was 70 jaar oud. De zanger werd bekend met zijn Beatles cover With a Little Help from My Friends. En had hits als Unchain My Heart en Have a Little Faith. Maar natuurlijk was hij ook bekend om zijn opvallend rauwe stemgeluid. En zijn karakteristieke bewegingen als hij stond te zingen. Het weer, het is onstuimig en herfstachtig. Ook morgen is het bewolkt en dan valt er lokaal wat regen of motregen. En dan staat er een krachtige zuidwestenwind. Het is 10 tot 13 graden. Woensdag gaat het een tijdje harder regenen. Daarna breekt de zon even door en neemt de wind af. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. In Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, nee, nee, warmte, kerst. kerst. Zie, Maandagavond, 21 uur, dan is het de hoogste tijd voor ZFM Cinema. Samengesteld en gepresenteerd door Auko Beuving. Wat gaan we doen vanavond? Nou, ja. Natuurlijk hebben we het vaste openingsnummer van de maand. Een aantal popsongs uit de reclame. Uh, een prachtige ja, videoclip van de BBC. Love for the music. En een aantal films, onder andere The Snowman, Scrooge, nou eigenlijk de film om op te noemen. Ik hoop dat je de chocomel, de gluwijn of misschien wel een biertje klaar hebt staan, want het belooft een hele mooie avond te worden. En de hele maand december mocht ik gebruiken om natuurlijk iets te draaien van John the Revelator. Komt-ie! Ja, we kunnen veel vertellen, maar dit is natuurlijk niet John the Revelator. We gaan natuurlijk even kijken waar John the Revelator uithangt. heeft natuurlijk altijd druk, daar komt hij, John the Revelator. Te begin John the Revelator, Worried Dreams. Uh, een Blues Freaks uit Harlem natuurlijk. En uh, ja, ze treden nog op, dus wie weet, ze is nog wel een keer. Uh, prachtige opening van deze aflevering van CFM uh, Cinema. En het volgende nummer is ook eigenlijk weer een bijzonder nummer. Dat is een, een hele bekende uit film Grease. You're the one that I want. Iedereen kent dat nummer. Maar het wordt gebruikt voor een reclamefilmpje van Chanel nummer 5. Een heel bekend geurtje. En het wordt gezongen door Lofang. Een bijzondere uitvoering, uh, ja een, een beetje romantisch en heel slow. Komt ie. I've got you. Shape uit de reclamespot van Chanel nummer 5. En dit was het nummer van de cd Blue Film. You're the one that I want. En het is natuurlijk bekend uit de film Grease. En nog een mooie reclame muziekje. Dat zou je vast ook wel herkennen van de brandbier. De eerste slok. Heel bekend nummertje. What? Stoppen de Cube Brothers ermee? En uh, gelukkig hebben we nog een alternatief staan. Dus misschien doen we die er nog wel even achteraan. Die is wat bekender. Misschien ken je deze wel. <middels> Ja, dat is natuurlijk Lulu, 1964. IJsley Brothers waren iets eerder, ik dacht, eind 50 jaren. Ja, deze muziek hoor je dus uh, als je de eerste slok brandbier neemt. Nou ja, ik ga hem wegdraaien, het is mooi geweest, zou ik zeggen. Ja, en dan komen we bij iets bijzonders. Uh, van de week was ik aan het muziek speuren. dat doe ik nog wel eens. En toen kwam ik een promotiefilm tegen van de BBC... Een prachtig nummer voor The Love of Music. En ik zou je kunnen aanraden om dit filmpje op te zoeken op YouTube. Voor The Love of Music. Een promotiefilm van de BBC. En het is een bekende nummer uit, van de, de Beach Boy God Only Knows. Trouwens, het heeft ook nog met film te maken. Want in Love Actually wordt dat nummer nog gespeeld. Maar ik doe deze keer de uitvoering van de, de BBC. En uh, ja, het is werkelijk fantastisch. Het is een geweldig dure clip. Ik zou hem zeggen, zeker aanraden om te kijken. Er zit ontzettend veel in. Als je er klaar voor bent, ik ga hem nu starten. Zeker de moeite waard om dit op uh, YouTube even op te zoeken... dit filmpje For the Love of Music. En je ziet een scala aan bekende artiesten voorbij komen. Het is leuk om te kijken wie er allemaal meedoet. Want ik geloof dat ieder artiest één zin zingt. Nou, dat hebben we natuurlijk wel vaker meegemaakt. Dat dan iets heel moois geproduceerd gaat worden. Ja, dan doe ik mijn laatste reclame jingle. En dat is de, de bekende reclame van uh, Ikea. Eerst hadden ze altijd Home, een heel bekende melodie. Maar nu hebben ze die vervangen door de van Vince Joy. En dat is, ja, je kent die reclame wel. Van Visite. Ikea. Komt-ie. Fijne dagen. Ja, tijd voor kerstmuziek. En dan kom ik uit bij de film The Snowman. De Snowman is een Britse kinderfilm uit 1982. Gebaseerd op het boek van Raymond Briggs uit 1978. Mooi prentenboek. De film is genomineerd voor uh, een Oscar. In de categorie het Beste uh, uh, animatiefilm. En uh, het is een muziek waar eigenlijk geen gesproken woord in zit. De muziek voor deze film werd geschreven door Howard Blake. En uh, ja, het verhaal en de muziek zijn prachtig. En omdat er geen uh, tekst in zit, is het voor Kinderen Over de Hele wereld een prachtig film. En daarvan doe ik de filmversie uh, Walking in the Air, bekende melodie, gezongen door Peter Autry. <tied> Film. als je hem wil zien, je kan hem zo zien, want hij staat in zijn geheel op YouTube, verschillende versies. Dus heb je hem nog nooit gezien? Ga hem zeker bekijken. En alle kinderen vinden het leuk, want het verhaal wordt gewoon verteld. Als je de Engelse versie pakt, is het helemaal schitterend. Klinkt heel mooi wat ze erbij zeggen. Ja, het nummer is natuurlijk bekend geworden door Ella Jones. Dat is echt wat in de hitparade gestaan heeft, maar dit is de originele filmversie. Er is ook nog een uitvoering van een, een Finse metalband Nightwish, en dat klinkt al dus. Van de snowman is het ook bekend. Een jonge James die een sneeuwpot maakt. Op een winterdag. En of het nou rond de kerst is of met oudjaar, Dat wordt uit het film niet helemaal duidelijk. Maar die sneeuwpop -kop komt tot leven. En dan ja, ontstaat er een mooi verhaal. En dit is Maple muziek. Nightwish. Ook deze uitvoering is zeker de moeite waard. En dan komen we toch weer bij wat andere kerstfilms. Want kerst komt eraan en ben je er al klaar voor? Is je boom versierd? Staat hij gereed in de kamer? Of moet je nog de laatste hand eraan leggen? Uh, Scrooge, een film die ook weer op de televisie komt, ik geloof aanstaande woensdag. En het verhaal is natuurlijk bekend. Frank Cross, uh, Bill Murray, runt een Amerikaans tv-station dat van plan is om Dickens' Christmas Carol te verfilmen. Frank, zijn jeugd, was niet bepaald plezierig. Dus hij kan de kerstspirit niet echt waarderen. En met de behulp van de geesten van de kerst in het verleden, het heden en de toekomst... Eh, ...beseft Frank dat hij moet veranderen. Bekend verhaal natuurlijk. Mooie muziek. En ik heb er twee nummertjes uitgepikt. En dit is Annie Lennox en Al Green. Put a little love in your heart. Dat is natuurlijk wel belangrijk met de kerst. <lacht> Van Annie Lennox en ook Green. Put a little love in your heart. En dat zeker in december natuurlijk. Ja, de, nog een nummertje uit de film is van Natalie Cole, The Christmas Song. En als ik hier in de studio recht vooruit kijk. dan zie ik dat kaars in de kerstboom branden. De andere lichtjes branden ook. er hangen kerstballen. De kerstberen zitten ook klaar hier. Dus ja, echt tijd voor The Christmas Song. Natalie Cole uit film Scrooge. Jack Frost nipping at your nose, yuletide carols being sung by know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every month It's been said many times. Ik al met een prachtige stem, zong, de Christmas Song. Dat is natuurlijk wel een song uh, om het echte kerstgevoel te ontwikkelen natuurlijk. De film Scrooge, uh, wil je hem nog een keertje zien? Dat kan. Ik zag dat hij woensdag 24 december om 2 uur op de tv komt. Dus kijk naar Scrooge. Een andere bekende film is The Grinch. The Grinch, ook wel bekend als uh, How The Grinch Stole Christmas. Amerikaanse film uit 2002, uh, gebaseerd op het boek van Dr. Seuss. En uh, er zit ook mooie muziek in. Ik draai er een paar nummers uit. Dit is, uh, wordt gezongen van A Lonely Christmas Eve. Oh, oh, oh, oh. Wordt gezongen door Ben Folds. I'm not so bad. I just hate to see a good time had by everyone but me. On this lonely Christmas Eve. them up and down and up and down the street They're making noise is ook dit prachtige nummer. Uh, Lonely Christmas Eve uit de film The Grinch. En Ben Voltz is een, een Amerikaanse uh, singer-songwriter. Pianoman, zou ik maar zeggen. Ja, uh, het is natuurlijk fantastisch fantastisch weer Regen, wind, wat kan je beter doen dan... of naar de bioscoop gaan of gewoon lekker thuis op de bank. Denk ik je erom, een lekker drankje erbij. En kijk maar. Nou, als je de tv-gids bekijkt van de komende weken... daar zijn er talloze films. Te veel om op te noemen. En uh, ja, de grins. Ik weet niet of je er deze keer bij zit. Ik zou het niet durven zeggen. Maar er zit wel hele mooie muziek bij. En ik draai het nummertje van. Uh, uh, why Christmas, Why can I find you? En dat is een, een, een niet de uitvoering van. Uh, deze uitvoering moet je maar horen. Mooi. Gezongen door de actrice die meespeelt in de film, Taylor Momsen heet ze. Where Are You Christmas? Mooi gezongen. En er staan veel meer moois op deze fantastische cd van The de, de Greens. En ik laat iets horen wat uh, gecomponeerd is door James Horner. The Slay of Presents. door James Horner gecomponeerd voor deze leuke film. En een andere leuke film, we hebben natuurlijk veel meer programma staan... ...Is a Christmas Carol, en dat bedoel ik de, de Disney-filmversie, zou ik maar zeggen. Christmas Carol, een film uit 2009. Getekend uh, in bijzondere de tekenstijl natuurlijk, de Disney-stijl. En uh, de hoofdrol dacht ik uh, Jim Carrey, althans de stem, wat is allemaal getekend. Daarvan de titelmuziek. En de muziek in deze film is gecomponeerd door Alan Silvestri. Christmas Carol, uh, nou, de zoveelste verfilming. Het bijzondere aan deze uh, animatiefilm is dat het een 3D-film is. Ik kom nog wel in de bioscoop dat als je die, die neus van Scrooge zag... waar een druppel aan hing en die viel, dan dacht je dat die bijna op je schoot terecht kwam... door de 3D-technologie. Uh, de film is ook op televisie. Ik dacht, komende woensdag om half negen, Dan kan je nog een keer nakijken. Dus heb je drie, ik dacht, dat het, nee, het is geen BBC-film, het is gewoon op SBS. Dus het is denk ik, niet een 3D-film op je tv, maar toch leuk om even te kijken. Ik laat nog een stukje vrolijke muziek horen de wals. Of angel hair And ice cream castles in the air And feather canyons everywhere Looked at clouds that way But now they only block the sun ja, we kunnen veel zeggen, maar dit is niet de wals. Het is een mooi stukje muziek, maar dat is toch wat anders. Dan gaan we door naar het laatste nummer uit deze film. Een mooi nummer, wat gezongen wordt door André Bocelli. En dat is getiteld, even kijken, God bless us everyone. Come together. Be gone. God bless us everyone. To the voices no one hears, we have come to find you with your laughter and your tears. Goodness oh je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Alke Beuving. Veel kerstfilms deze keer. En we gaan eruit met het nummer van Ellen's History. God bless us everyone. Zonder André Gosellius. Tot naar de klok van Tine.